Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De pleegouders van het mishandelde meisje uit Vlaardingen blijven langer vastzitten. Het meisje van 10 werd afgelopen week zwaargewond binnengebracht bij het ziekenhuis. De pleegouders kwamen snel in beeld als verdachten. Ze zaten alvast voor poging tot doodslag en worden van nog meer dingen verdacht, vertelt het openbaar ministerie. Poging doodslag op het meisje, daarnaast ook zware mishandeling van haar. Maar daarnaast is er ook sprake geweest na het oordeel van de officier van justitie op dit moment van wederrechtelijke vrijheidsberoving van het kind... En daarnaast ook het haar in hulpeloze toestand brengen en houden, zoals we dat al noemen. Volgens de burgemeester van Vlaardingen gaat het nog steeds heel slecht met het meisje en wordt er gevreesd voor haar leven. Nicki Minaj zegt dat ze racistisch is behandeld op Schiphol. Volgens de rapper zelf werd ze door de marechaussee uit de rijen bij de incheckbalie Inche gehaald vanwege haar huidskleur. Nicki Minaj werd afgelopen zaterdag zes uur lang vastgehouden op Schiphol omdat ze tientallen jointjes bij zich had. Ze betaalde een boete van 350 euro en daarna kon ze weer vertrekken. Tellen Griekspoor is door naar de derde ronde van Roland Garros. Hij won vanavond van Luciano Darderi. In de volgende ronde krijgt de Nederlandse tennisser het zwaar. Griekspoor neemt het dan op tegen de Duitser Alexander Zverev, de nummer 4 van de wereld. En ook in België heeft het veel geregend de afgelopen tijd. Maar sommige Belgen zijn zo boos dat ze hun woede op de weerman richten. Die krijgt regelmatig de opmerking dat hij maar eens voor goed weer moet gaan zorgen. Want ja, hoe moeilijk kan dat nou zijn? Maar dat is helemaal niet mijn schuld, zegt de weerman van de VRT zelf. Het weer, de dag van vandaag, ja, vraagt toch wel om, om veel geklaag. Uh, er zijn effectief mensen die, die denken dat wij aan de toetsen zitten. Hè, dat wij kunnen bepalen of het weer nu goed of slecht zal zijn... dat we nat weer of droog weer gaan krijgen. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo. Wij zijn puur de boodschapper. Het is niet mijn schuld. Ik kan er niks aan doen. Dus schiet alsjeblieft niet op de pianist. Ja, hij probeert de klagers toch altijd vriendelijk antwoord te geven. Zelf hoopt hij ook op droog en zonnig weer. Het weer dan nog. Vanavond blijft het overal droog. Morgen is er meer zon met tussendoor nog wel wat buitjes... en dan een graad of 18. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In onze regio is de avondspits voorbij. Op de N205 kan je nog file rijden vanuit Nieuw vennep naar Haarlem. Want er staat 3 kilometer bij Haarlem met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort! Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM.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 Dat is iets aan de andere kant van de provinciegrens, maar we tellen je gewoon mee omdat ja. het. <laughs> dus wat, wat, wat, wat gaat mij uh, Voorhoud ken ik. Dus, uh, uh, ik Bollenstreek, uh, hè? Bollenstreek, ja. Bollestreek, ja. Uh, ze hebben ook nog een uh, treinstation waar je uit uh, Ja, ja, dus, uh, ja voorhoud City. Uh, ja, voorhoud <laughs> City, <vogel> ja. <laughs> uh, maar het zit niet gek ver van, uh, van Hanum me meer af. Want uh, als je nee. uh, volgens mij... Uh, dag, dan kom je uit in Bijndsdorp, geloof ik, zo'n beetje, of niet?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 YouTube-filmpje komen bij NPO Radio 2, dat jullie daar ook uh, ergens uh, al geweest zijn. Oh, ja, ja, ja. Ja, twee jaar geleden speelden we naast bij Geel Belen. Klopt hè? Ja. ja. En we hebben leuk nieuws ook over Radio ja, 2. Ja, gooien we ze maar <laughs> meteen uit natuurlijk, ja. want uh, dat is, uh, want, uh, nou, wij hebben hier ook uh, hier een een muzikant die ook bij de heer Blokhuis is geweest, en dat is de Houweling.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 En dus geschieden. Uh, en heel snel was het dan op een gegeven moment ook uh, bekend... dat er uh, alweer een nieuwe single in de pijplijn zit. En dat is deze single die morgen uitkomt. Dat noemen we het Holding Your Crown. I was never made to you. Remember to think twice to save you. I was never made just for you. The two of us I truly made to ignore. I you. I saw you I saw you I saw you Holding your crown Learn how to kneel and bow for the king I was holding you down Learn how to kneel and bow, bow for the king Cause I was never made to pray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 I saw you, I saw you, I saw you, I saw you, your crown, your crown. I saw you, I saw you, I saw you, I was never meant to break you Remember to think twice to save you I was never meant Just for you The two of us are truly made to ignore I was never meant to break you Remember to think twice to save you I was never meant Just for you The two of us are truly made Yeah. I see you. I see you. I'm falling.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 Fool again, a poor, poor me, felt like a fool for me But I got fooled again, fooled again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 99 pounds of natural goodness 99 pounds of soul She's 99 pounds of natural goodness 99 pounds of soul She's 25 pounds of tenderness Never retard 25 pounds of understanding a man, so he don't have to worry too much 24 pounds of something else. pounds of natural goodness 99 pounds of soul she is 99 pounds of natural goodness Y'all. 99 pounds of soul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 Wat zit er achter het gordijn? Duik de coulissen in, stel tijdloos het. Kan zo de vries erin. observatiepost, hou alle opties open. Durend in de ruimte waarnaar komt de zon weer boven Ben ik stoond of even afgeleid als ik zo die zinnen schrijf Zoek zelf, joh je krijgt die shit niet toegereikt Ik schrik als de decibel door de Clippers snijdt Plafond dienst ingeroosterd, hier heb je zelden vrij Speel mijn levels vrij, level up en ga maar door Voor alles wat ik ooit verloor, is echt geen antwoord Sluit mezelf af met een wachtwoord Ik wacht met het startschot en het schijt aan wat er nog verwacht wordt Ik kom wel terug als de code gekraakt is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 Even staat de klok stil, het hoofdstuk afgelopen. Gevallen helden, verloren sprookjes. Afgebroken verhalen, bewaar maar geheim in een doosje. Vergaande glorie, verwelkte rozen. Even staat de klok stil, het hoofdstuk afgelopen. zit er achter het gordijn. Wat is me overkomen? Welke doos heb ik geopend in mijn eigen zone? De wolken breken. Ik heb gezocht, niet stil gezeten. Ga ik doorslaan, kaf af of laat ik het maar achterwege? Aan de telefoon hebben wij...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 Even kijken, 19 jaar of zo. Ja, oh, dat is best een lange tijd dan uh, in dat opzicht. Ja, 20 jaar, ja. Ja, zeker. Dus, uh, dus uh, je bent eigenlijk ook wel, wel een beetje bekend in de Haarlemse muziek uh, scene of valt dat wel mee? Uh, beetje wel. Ik, uh, huh? We hebben ooit meegeven in de Haarlemse pop scene en, uh, en alles. Dus, uh, ja. ja, kom, kom je er nog wel eens of niet? Wat je? Kom je er nog wel eens in Haarlem? Ik ben, te, ben toevallig uh, nu in Haarlem. <laughs>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 Ja, min of meer heb bedacht, en dat dat ook ja. uh, vanuit jouw perspectief uh, bekeken, dat je daar misschien andere mensen misschien over een dood punt mee kan helpen, zoiets? Um, ja, dat zou altijd mooi zijn. Ik heb, ik heb het nooit gemaakt met dat, met dat idee of zo, maar ik denk op zich wel dat er een. Uh, ja, je kan er op zich wel een les uit halen of zo. Ja, niet, ik, ik, voor mezelf heb ik er wel wat van geleerd, zeg maar. Ja. Net uh, ja, als mensen dat oppikken en uh, daar iets aan hebben.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 Ja, oké. Okay. En dan nog uh, de allerlaatste vraag. Waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? Uh, uh, even kijken op Instagram. Ben ik actief. Waans uh, Music heet ik daar. En uh, op Spotify uh, Waans S. Dan gaan wij even wat uh, tracks uh, laten horen. Of één track laten horen van de EP die morgen uitkomt. Aan het zweven in de zevende hemel, wat als dat dacht ik. Die walmen zijn benevelend, ik wil hier niet in wachten. Deze klankasten kan vast waarvoor ik.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 to over you.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 The hell? Ik zeg hier één ding over. Ik zou bijna zeggen, ga hem zondag ook spelen bij Leo in de uitzending. Ik weet bijna wel zeker dat hij dat, uh, dit, dit, dit ook wel helemaal uit zijn dak daarbij gaat, want dat weet ik bijna wel zeker. De manier waarop jullie hem hebben uitgevoerd, uh, dat is totaal anders als die wij kennen van Fleetwood Mac. Maar goed, ik ben ook maar een simpele radiopresentator hier in Zandvoort. Uh, we gaan verder met Jules Willems. En Jules Willems heeft een EP Koud Waterfrees uitgebracht. En daar staat dit hele mooie nummer en dat nummer heet gereserveerd.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 That I desire is you, but your pain.